C. Wouter Jong met het NOS Journaal. Israël is begonnen met de eerste fase van de aanval op Gaza stad, meldt het Israëlische leger. Volgens een woordvoerder zijn buitenwijken van de stad al onder controle van het leger. Het is onduidelijk of dat klopt en wat de aankondiging precies betekent is niet helemaal duidelijk, omdat er op dagen luchtaanvallen worden uitgevoerd op Gaza stad. Israël zei eerder al dat het de stad wil bezetten en dat leidde tot felle internationale kritiek. In de stad zitten honderdduizenden Palestijnen en de humanitaire situatie is schrijnend. VN-organisatie UNVRA zegt dat een derde van de kinderen er onder voet is. Veel mensen zijn al gevlucht. Israël stuurt hen naar het zuiden van de Gazastrook. DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle stelt zich toch beschikbaar als lijsttrekker. In het persbericht zegt hij dat de massale steunbetuigingen uit het hele land hem hebben gesterkt. Vorige week trok Van Baarle zich terug omdat hij zich ondermijnd voelde door het partijbestuur van DENK. Zo wilde het bestuur een andere kandidatenlijst dan de Kamerfractie. Afgelopen weekend stapte het partijbestuur op. en Daarna sprak de partij zijn steun uit voor Van Baarle. Die vandaag dus verklaarde dat hij alsnog bereid is lijsttrekker te worden van DENK. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert gaat in een hoger beroep. Hij kreeg twee jaar voor onder meer witwassen en omkoping. Hij wil alle punten in het vonnis opnieuw laten beoordelen, zegt zijn advocaat. Na zijn arrestatie in 2022 trad van Eert terug als Jumbo-topman. De rijbewijskeuring voor mensen met ADHD of ADD verdwijnt in april. Het CBR vindt de keuringen overbodig, omdat vrijwel iedereen geschikt wordt bevonden om achter het stuur te zitten. Het kabinet kondigde eerder aan, ook af te willen van de keuring voor mensen met autisme. Het weer, vanavond nog een tijd zonnig, vannacht ook helder. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. En met een matige noordenwind wordt het 18 graden in het noorden, tot 24 in Limburg. De komende dagen wordt het nog wat frisser. Rond het weekend is er kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Velsen is de vertraging een kwartier. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad, is de extra reistijd drie kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen spaan en, en de aansluiting met de A22 een half uur oponthoudt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu De Krochten. Pop, pop, pop, muziek, pop, pop, pop, pop, pop. pop Boulevard, het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Pop Boulevard, het ZFM radioprogramma met leuke en interessante feitjes en verhalen uit en over de popmuziek. En dit keer ga ik met uh, Piet weer uh, in het eerste uur de band bespreken en beluisteren. En in het tweede uur dachten we nou een combinatie van uh, Nederlandse protestzangers uit de jaren 60. Als eerste dan Armand en als tweede Jaap Fischer. Maar we beginnen met uh, de band. Het is namelijk zo dat weken uh, of zo geleden is het laatste lid, het vijfde en laatste lid van de band... ...een van de belangrijkste en invloedrijkste rockgroep uit de jaren zeventig van ons heen gegaan. En dat is eigenlijk uh, het einde van de band, want nu zijn alle uh, bandleden zijn overleden. Dus er zal nooit meer wat gebeuren met de band. Dus we willen toch een beetje aandacht aan geven. We begonnen onze uitzending met de weten van de band... En dat nummer is eigenlijk bij mij binnengekomen omdat ik toen helemaal enthousiast was van de film Easy Rider. En op de soundtrack staat dit nummer: De Weet van de Band. Weet jij ook, Pim, of dat nummer nog echt op de film betrekking heeft? Want ik heb nooit goed naar de tekst geluisterd nee, van De Wait. Nee, nee. nee, de tekst is eigenlijk, ik heb het opgezocht. gaat over een aankomst, het bezoek en het vertrek van een reiziger uit de stad genaamd Nazareth. Daar heeft hij een, een vriendin. Uh, die heet Fanny. En die heeft hem gevraagd om een aantal van haar vrienden op te zoeken... en hen haar groeten te sturen. En dat gaat hij dan keurig doen. Maar bij elke ontmoeting vraagt degene die iets vraagt... kan je dat ook weer bij die en die doen. Dus het wordt steeds meer en steeds groter wat hij moet doen. Die gunsten die moet verlonen. En dat is eigenlijk de weet. En daar gaat het eigenlijk over. Oké, okay, maar in de film, wat natuurlijk die, die Easy Rider, is een prachtfilm nog steeds, dat is het meer het vrije leven wat, wat, die, wat, wat die muziek, wat het nummer wat ik denk het ook uit, uh, illustreert. Thuis, ja. ja, klopt, ja. Je ik ik hebt wel het uh, goede gevoel van de film. Ik vind dat die wel altijd inpassen. Maar qua muziek, maar ik heb qua sfeer, maar ik heb nooit de tekst uh, nee. zozeer gedacht. Ja, nee, misschien heb je wel gelijk in. inderdaad, qua uh, muziek is het, pas het er briljant in natuurlijk hè? Ook alle ja. andere nummers. Maar dat weet, een mooi nummer, ik, ik, ja, het geeft me wel aan. En toen ben ik me verder gaan verdiepen in de band. Laat ik beginnen te zeggen met wie er allemaal in zaten. Dat is misschien wel leuk, hè? Robbie Robertson natuurlijk, volgens mij wel de bekendste. Die ook de meeste nummers schreef. Richard Manuel, de piano. Maar dat is ook degene die uh, de meeste nummers zong. Dan krijgen we Rick Danko op de bas. Eleven Helm op de drums. En dan hebben we nog een vijfde persoon, dat is Gart Hudson. En die is afgelopen weken overleden. En dat was eigenlijk de organist, of de, ja, de pianist eigenlijk. En daar gaan we ergens in deze uitzending ook nog een mooi nummer van ja, opmaken. Ik ja. zie wel dat het nogal eh, multi-instrumentalisten waren, Pim. Lief van Helm Drums zeg je. Ja. Maar die speelde ook mandoline, gitaar, basgitaar. Rick Danko ook viool. Nou, helaas de Bas, Tom Borne, ik lees uh, Richard Manuel... ook Bojano, monica drums, saxofoon, keyboard. Die mannen, die konden wel wat, hè? Ja, Roberts is natuurlijk, als gitarist, zeer verdienstelijk, maar ook een pianist. En ook nou, een ja. zanger, inderdaad, want ze hadden eigenlijk drie grote zangers, ja. ja. Nou, het is wel een zeer uh, talentvol clubje bij elkaar. En ze zijn natuurlijk bekend geworden, want ze zijn in uh, 1957 opgericht in Toronto... Het zijn eigenlijk allemaal Canadezen. Ja, Canadezen. Behalve he? Levin Hell, die was een Amerikaan. Aha. Ja. Maar initieel zijn ze 1958, tussen 1985 en 1963, bestond een groep bekend als The Hawks. En waar ze de begeleidingsband voor de rockabilly-zanger Ronnie Ja. Vandaar de Hawks. Ja. ja, van de Hawks, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit verdiept in de band. Daarom is het zo leuk dat we het nu even erover hebben. Want mm -hmm. we, ja, moest ik gewoon even een snel vaart door hun uh, muzikale carrière. Ja, ja. Ik vond ze naar mijn smaak, vond ja. ik ze te veel country. En ik ben op zoek okay, gegaan yeah. naar de, alles wat niet zo country was van de band. Okay, yeah. In, in uh, dat zie je vaak, wie er zingt, maakt heel veel uit of Zeker. het heel erg country achter is. En natuurlijk, Robbie Robertson ja, steekte voor mij toch ook wel echt uit. Zeker vanwege zijn solo-werk. Zeker. Later. En, uh, daar heb ik een beetje, kwam ik een beetje op uit. Want ik dacht, ik daar moest ik zoeken. Ze zijn eigenlijk uh, heel bekend geworden... als begeleidingsband van uh, Bob Dylan. Toen hij voor het eerst elektrisch ging spelen in 1966... Dus daar hebben ze een hele grote naam door gekregen. Maar ook aan het eind, hun afscheidsournees uh, of een afscheidsconcert is gefilmd. En daardoor zijn ze ook wel bekend geworden. En daarna hebben ze nog met heel veel andere mensen samengewerkt. Ja, nou, ze zijn vliegend van start gegaan, hè. Hun eerste studioalbum, Music van Big Pink. Ja. Dat werd gelijk door critici en, en publiek en medemuzikanten uh, omarmd als een okay. fantastisch ja, album. Ja. ja, ja. Ja. Ja, Erik Kleppner verkondigde zelf dat, deze, dat dit album zijn leven had veranderd. Ja, kijk eens. Maar ja, je, zei, je zei al Dylan, dat helpt ja. natuurlijk ook. En er stonden al drie nummers van Dylan op. Ja, zeker. Ja. Uh, op dat, uh, op dat, uh, op dat uh, debuutalbum. Dat heeft natuurlijk ook wel geholpen. Dan, nou, dan zeker. heb je meteen een uh, je bekende naamacht, ja. Ja. Uh, ja. Maar goed, wat ja. is jouw uh, eerste nummer van uh, de band? Dan dacht ik aan Rag Mama Rag. Dat is... ...van de Band. De, het album The Band uit 1969. Wat veel als hun beste album beschouwen... ...als ik zo lees en luister. Alle tracks zijn daarop door Robbie Robertson... ...geschreven op dat album. Maar uh, het album is nogal country gedomine gedomineerd. Wat ik dus eerder zei, dat is yeah. mijn smaak... Vind ik dat een wat mindere kant. Okay, uh, ja. Maar toch Rag Mama Rack, uh, omdat het gewoon een uit, uitstekend nummer is. Uh, Daar zet ik mijn uh, country-bezwaren uh, <lacht> toch opzij. een beetje opzij. <lacht> ja. Het pianospel van Garth Hudson is natuurlijk fantastisch hierop. Dan maar mijn... gaan we gaan gauw naar luisteren. Dus uh, Rag Mama Rack van De uh, Wens. In my sleeping bag But all you wanna do For me mama is that... Ik heb het niet helemaal met je eens over dat het, alleen, dat het country is hoor. Ik heb een uh, aantal nummers. De volgende is bijvoorbeeld uh, Stage Fright. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel geen uh, country. Het leunt er wel tegenaan, maar het is geen Dolly Parton. Nee, dat is een goede vergelijking. Dat is het zeker niet. Heb jij daar een uh, keuze van gemaakt, van het album Stage Fright? Ja, uh, het nummer Stage Fright wat we straks gaan beluisteren. En Time to Kill? Ook ja, nog. fantastisch. Ja? ja, ook een favoriet van mij, Time to Kill. En de shape I'm in. Toch weer het piano of oh, in Time to Kill van Garth uh, Hudson. Ja. En het gitaarspel trouwens ook van... Uh, Robertson. En de tekst een beetje, ik vond de, de, de, de, de titel al zo pakkend, Time to Kill. Dat. En ook de intro vond ik erg mooi. Maar we gaan niet veel te hard. We gaan nu luisteren naar een stage ride van de band. Uh, van het derde album, State wat we net zeiden, uit 1971. En eigenlijk gaat dat nummer gewoon over uh, optredens, wat ze elke keer meemaakt. Ik denk dat ze gewoon elke keer weer, toch weer een, een bepaalde, ja, laten we het gewoon State Fright noemen of zo, plankenkoorts, om weer dat podium op te gaan. En dat wordt in het nummer heel mooi verwoord. Dus hier komt State Fright van de band. Heart of a lone. Ik ben verder uh, gaan luisteren, Pim. Uh, als ik het goed zeg, kom na Stage Ride Kahoot in, in 1971. Daar is niets al heel erg van blijven hangen. Ik ben verder gaan. Daarna krijg je 72 Rock of Ages, een live album. Oké, okay, yeah. Toen kwam ik, omdat ik, uh, wat ik al zei, een beetje uh, gaan, gaan zoeken naar... Uh, naar de bluesy-achtige, de blueskant van de band. Oké. Okay. kwam ik op Moondock ineens. Ze hebben dus in 1973 een album gemaakt... waar een paar prachtige bluescovers op staan. Oké, okay. ja. Yeah. Um, een nummer van Clarence Frogman Henry. Bekende naam, ik weet niet of je dat... Uh, nee. een, een hele, die heeft ook wel wat hitjes gehad in die tijd zelf. Oké. Okay. Uh, maar die heeft een nummer Ain't Got No Home geschreven en dat is een gecoverd door uh, de band op moendag matinee en uh, ja, we oh, horen dat ze eigenlijk echt. ja als bluesband uh, fantastisch uh, performen. dus graag deze even echt een bluesje ja ja ja want je, je hebt het in het begin al gezegd het zijn er natuurlijk wel supermuzikanten die eigenlijk alles wel kunnen spelen en zingen drie goede zangers multi-instrumentalisten dus uh, ik had ook nog van Moen Matinee Mystery Train. Nou, dat ken je van onder andere Elvis. Ja. En, uh, ja, het klinkt grandioos. Ik was daar heel verbaasd dat ik dus, uh, misschien dat je dat ook niet helemaal verwacht, dat ik dus op de covers zou aanslaan van de band. Terwijl ze, ja. ook ze, uh, ze hebben ja. ook genoeg gecomponeerd zelf, maar dit is net als Ain't Got No Home: Is Mystery Train ook een covernummer. Een echt een heel bekend, uh, beroemd Amerikanen-nummer, maar. Het klinkt heel vanzelfsprekend, zo makkelijk zoals ze dat spelen. Echt onvoorstelbaar hoe ze dat doen. Een, ja, knap. Hè? Fijn nummer. Ja. Ja. Nou, dat draaien we meteen erachteraan. Dus we krijgen nu twee nummers van het Moondog Matinee Album. I Got No Home en Mystery Train. Twee mooie bluesnummers van de band. Nu dat ik eigenlijk alleen maar de eerste drie albums van ze beluisterd bekeken ja, daar nummers van. Oh, Music van Big Pink was het eerste album. Ja. Het tweede was uh, de band zelf, hè. En het derde was Stage fright ja. En van dat uh, album komt uh, ook het volgende nummer, dat is Time To Kill. Uit 1970 alweer, ja. ja. En er zijn uh, meerdere verklaringen over uh, de tekst. Je kan het natuurlijk een beetje moeilijk interpreteren, zoals we vorige keer hebben gedaan, hè. Met ChatGTP. GTP. Dat heb ik niet gedaan. Het gaat gewoon dat, uh, het gaat over iemand die zingt dat hij te veel vrije tijd heeft en uh, hoe hij dat het beste kan invullen. Maar ik vond het ook weer een mooie titel in. Time to Kill, ja. Om zoiets plazaals daar een nummer over te schrijven vind ik toch wel knap hoor. Ja, pakkende titel, zeker. Dus hier krijgen we weer een nummer van uh, Stagefright-album, het derde album. Uh, de band met Time to Kill. Vind jij ja, deze nummers niet, zoals uh, Stage Fright en uh, Time to Kill? And, uh, ja, stage, ik Eigenlijk kende I'm ik uh, behalve natuurlijk The Wait, Time ja. to Kill. Dat is volgens mij ook wel een hit geweest. Ik denk het ook wel, ja. ja? Fijn nummer. En ja. Rag Mama Rag, iets minder, maar kende ik ook al. Dat had ik wel ergens in mijn muzikale eigen bibliotheek zitten. Maar okay, daarna yeah. droogt het snel op, hoor. Daarna heb ik niet zo heel veel... Ik uh, nee, zou zeggen, nu, nu no, nummers vijf nummers zo... Uh, als je me dat twee weken geleden had gevraagd van de band... Ja, was ik bij drie nee. blijven steken. <laughs> en ook wat ik zei, hè. Er zijn dus uh, in die band van vijf leden... Zijn er drie of vier zangers? Niet zangers, inderdaad, ja, ja. Ben ik ook op zoek geraakt naar van... Wat is nou mijn favoriete zanger? Ja. En uh, dat was toch uh, Richard... Manuel, spreek ik het goed uit? Ja, Richard Manuel. Richard ja. Manuel. Um, Die het meeste zong eigenlijk, ja, hè? Ja, ja, ja, ik kwam bijvoorbeeld, uh, dat is dan mijn laatste cover op George On My Mind, weet je dat? Ja, nou, dat is ken ik. Dat is een heel ja. bekend nummer. Dat hebben ze ook gecoverd, maar dan op uh, het album Islands uh, uit 1977. Uh, de laatste album met de klassieke line-up van de band. Oké. Okay. Daar kwam ik George On My Mind tegen. Nou, ik, ik had er al twee covers. Ain't Got No Home en Mystery Train. Maar George On My Mind. Ook door die uitstekende zang. Het is dus geen country, maar echt soul. Ja. Dat het net over blues, maar dit is Blues Soul. Ongelooflijk. Van Richard ja. Ja. Manuel. Hij speelt ook okay. piano. Hij speelt elektrische piano en hij zingt. Ja, zo hoorde ik uh, de band echt het liefst. En dat is, uh, maar dat zegt George On My Mind, uh, die klassieker? Uh, ja. Oh, okay. Die ook yeah. door yeah. Stevie Winwood is vertolkt. Yeah, bijvoorbeeld. En ja, bijvoorbeeld. zijn dat nog uh, meer, maar waarschijnlijk uh, yeah, great de Ja. Oké, okay, dus nu van het uh, album Island. Georgia on my mind. Georgia. Georgia. Georgia. The whole day through. Is that old sweet song that keeps you, Georgia, on my mind? Oh, Georgia, mm, Georgia. the Still in peaceful dreams I see. This old sweet song That keeps you, Georgia On my mind Daar zijn we door de covers heen. Wat is jouw uh, volgende ja, uh, nummer? Up on the Cripple Creek. En dat komt van het tweede album, van, uh, genaamd The Band, uit 1960. En dat gaat heel basaal over een man die op een vrachtwagen door het hele land rijdt. Beschrijft het, uh, het simpele uh, plattelandsleven? Of ja, uh, van die man die op die vrachtwagen door het hele land rijdt eigenlijk, ja. Wat hij allemaal meemaakt, wat hij weer thuis komt en zo, dus... Uh, er zitten wel okay. in dat, uh, dat soort elementen in... Hè, van uh, op het land werken... de zon zien gaan. Ja. Uh, ik denk dat wel... dat zie je in de Amerikaanse literatuur ook heel veel. Dat, uh, wat mij op is gevallen... en wat me ook heel erg bevalt... en wat je in Nederlandse literatuur... niet dat ik zoveel gelezen heb... maar helemaal ja. afwezig is... is in dat, dat uitgestrekte landschap. Ja, oké. Okay. Dus ja. ruimte, ja. de natuur... Ja, ja. het landschap, het bewerken van het land ja, ja. dat kom ja. je in Amerikaanse natuurlijk erg ja. veel tegen en dat vind ik ook fijn van groepen groep als de band ja, dat je dat terug, ook in ja. hun teksten terug hoort ja, ja, ja. ik kom zo nog op een andere nummer waar ik dat ook heel erg in uh, ja, eigenlijk hoor je niet terugkom. dat ze uit Canada komen eigenlijk hè? zoveel Canada zit er niet in... Een ja, nou ja, voor het een gemak plek, ja. zeg ik even... Nee, Amerika, ja. ja, Noord-Amerika. Maar ja. nou goed, dus je, je weet ook... Veel getraind, Canada ja. is misschien nog wel uitgestrekter dan de Verenigde Staten. Ja, dat is groter. Volgens mij is... Rusland het grootste land. <laughs> en Canada is het tweede. Het ja, ene grootste land, ja. ja. Maar je hebt gelijk, ik heb één keer een rondreis gemaakt... door in Amerika. En dat vond ik die hele lange... kilometers lange wegen... kaarsrecht... Dat is ik zo mooi, dan rij je eerst het platteland en dan rij je helemaal tijd, dus kilometers verder die hoge berg. Bij de Rocky die Mountains. Bij die Rocky Mountains, ja. ja, ja. Dat is <laughs> erg mooi inderdaad, ja. Ja. ja. Maar dat doet het allemaal een beetje aan denken. Oh um. no Feel she defends me bij een uh, toch wel persoonlijk nummer, de shape I'm in uit 1970 van het nummer van het, van het album stage fright. Het is ook weer geschreven door Robbie Robertson. Het gaat eigenlijk uh, over de zorg wat Richard Manuel op dat moment doet. Richard was de, de belangrijkste zanger eigenlijk ja, maar die dronk heel veel op dat moment. Richard Manuel ja, Richard Menno, ja. die is ook niet zo oud geworden klopt dat? Die is 43. Die is 43. Die is helemaal kapot gezogen, ai, ai. ja. En daar gaat het nummer om, de Shape I'm In. Hè. Dat hij toch wel inderdaad op uh, optredens optrad met te veel drank op en dat soort zaken. Dus uh, een heel persoonlijk nummer eigenlijk, waar Robbie Robertson zich toch wel zorgen over maakt ja. Niet alleen voor hem, voor ja. Richard, maar uh, ook voor de band natuurlijk, ja. Je verwacht het niet dat daar zelfdestructieve uh, mensen in zit in zo'n op zich wat vriendelijk klinkende band, hè? Dat zegt natuurlijk op zich ook niet, nee, niet alles. Nee, nee, nee. Ik heb ook nooit in die persoonlijkheden verdiept... maar als je nagaat hoe jong die uh, Maart is geworden... Ja, zeker. Richard ik het mij nu wel. Maar ik denk dat we de druk op uh, popmuzikanten niet moeten onderschatten. Nee, dat heeft volgens jou ook meegespeeld. Ja. ja, ik denk het wel, ja. ja. Toch wel elke keer weer goed performen... Een nieuwe, een nieuwe song uitbrengen, een nieuwe album en zo. Zelfs Whitney Houston daar heb ik vorig jaar of vorige week een interview ja. over gehad. Ja. Die heeft dezelfde problemen gehad eigenlijk. Ja, daar heb ik ook weer iets van meegekregen. Ja, ja, dat die, dus ja. Volgens mij is hij op 43 of 48 jaar geleden ook overleden. Ja. Ook te veel stress en zorgen en druk en dat soort zaken. Ja. Druk ja. en drugs. Ja. Drugs en drugs, ja. Ook, ja. Maar ik denk door die drugs de drugs komen. Ja, dat klopt. <laughs> en drugs, uh, drugs. Ja, misschien ja. is het dan een soort uh, zichzelf in stand houden mechanisme. Als ja. je, je wil er toch ook weer een keertje vanaf, natuurlijk. Zeker, ja. ja. ja. ja. Oké, okay, maar dan uh, tot het nieuws en reclame... krijgen we uh, toch het nummer van uh, de pianist, de organist eigenlijk. Hè? Want Garth Hudson die werd bekend eigenlijk uh, door het orgelpartij in het nummer Chess Fever. Meestal liet hij, uh, als hij het live speelde, het afgaan door het citaat van Bach... gevolgd door een lange improvisatie met elementen uit de klassieke jazz en folk. Maar dat deed hij elke keer anders. Dus bij elk live-optreden was het weer een andere uh, invulling van dat nummer. En we gaan nu naar uh, het nummer luisteren dat hij gespeeld heeft in, uh, in Academy of Music uit New York in 1971. Het duurt ongeveer acht minuten, dus hopelijk hebben we nog wel tijd voor het nieuws en reclame. Dus hier komt hij, Garth Hudson. De oude, de, de oude man van de band. Want hij was de oudste. Hè? Ja, nee, de en de laatste. Hij is, laatste. Ook, hij is ja. de oudste groep. Maar hij was ook altijd... Herinner, zie je die hoes nog voor je van de band? Van het album de band? Ja. Die man met die baard. Hij was, die grote baard. Hij he? was ja, toen ja. al oud. Ja. Dat, was, dat was in 1969. Oh, oké. Okay. En ja. hij heeft ze allemaal overleefd. Hij is iets van, uh, bijna tachtig geworden. Ja, zeker. Ja, te gek. Ik heb nog wel eens op een video, je kunt het op YouTube kunnen zien dat hij dan okay. een jaar of na, kort voor zijn dood. Yeah. speelt nog behoorlijk goed piano. Maar het is een helemaal een soort oud gebocheld mannetje geworden. Oh, met lang okay. verwilderd ja, haar, lange ja. witte baard, lange witte haren. Dan oh, oh, denk ja, je, ach ja. ja, die is. Uh, een soort catwiesel uh, is hij geëindigd. <laughs> maar nogmaals, hij kon nog spelen. Ja, ja. <laughs> ja. En uh, na het nieuws en reclame gaan we door met Armand. En dan het laatste kwartiertje hopelijk, of als we wat meer tijd hebben, Jaap Fischer. Dus tot zo.